9 uur, maatschers met het nws journaal In het Kamerdebat over de dividendbelasting... heeft premier Rutte nog eens gezegd dat hij geen memo's kende. Hij herinnert zich alleen het DVVVD-stuk. Rutte kreeg eerder vandaag harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... en dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. Alexander Pechtold van D66 niet gelukkig met de verwarring... die is ontstaan over de memo's. Ook hij beweert dat hij alleen het interne stuk van de VVD... over afschaffing van de dividendbelasting heeft gezien. De Nederlandse politie heeft een website uit de lucht gehaald... waarmee wraakporno werd verspreid. Op de site werden naaktfoto's gedeeld van vrouwen... zonder hun goedkeuring. De site zou zijn geregistreerd op de Seychelles... maar de servers staan in Nederland... en de politie zou er drie in beslag hebben genomen... Naast het buitenlandse meisjes stonden er ook 400 Nederlandse slachtoffers op. De foto's en video's zouden vooral van exen komen. In een woonwijk in het Noord-Brabantse dorp Schijndel... is aan het begin van de avond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Volgens getuigen werd er zeker drie keer geschoten... terwijl de kinderen op straat speelden. In de straat in Schijndel staat een zwarte BMW zonder kentekenplaten. Het is niet bekend van wie die is.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 Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden enkele buien... in het zuiden vaker droog, het koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen vallen er verspreid enkele buien, later wordt het droger... dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS journaal. De roman De avond is ongemak me de adem. Wat een indrukwekkend en verpletterend boek. Lees De avond is ongemak van Marieke Lucas Reineveld. Liefs je Blok.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 Tot snel in Zwolle. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. En nog een avond in München staat het 0-0 in de kraker tussen Bayern en de Real Madrid. Die wedstrijd gaan we zeer uitgebreid voor u volgen. Maar we hebben nog veel meer in petto. Hoor. Zoals een Caradeesplan... plan om vluchtelingen beter te laten integreren. We blikken vooruit op het bezoek van De Koning vrijdag aan Groningen. Want sommige Groningers houden De Koning mede verantwoordelijk voor de gaswinning onder hun voeten. U kunt luisteren, maar wilt u ook zien wat er hier in de studio gebeurt? Dat kan. Kijk dan mee via de webcam op nporadio1.nl. Terug naar die halve finale in de Champions League. Bayern tegen Real dus Frank Wielaert en die Houtkamp. Dik kwartier onderweg. 0-0 staat het nog altijd. En Real Madrid heeft de bal. Modric tussen twee man in. Moet die bal meteen verleggen richting Toni Kroos. Doet hij goed. en Toni Kroos verlegt het verder naar de linkerkant. En de richting van Marcelo die levert in bij Isco. Dan zijn we bij de middenlijn aangekomen. Zover zijn we dus nog niet wat betreft op de helft van Bayern München. De bal nu naar de rechterkant verplaatst, daar waar Carvajal aanneemt. Hij wordt niet meteen vastgezet, maar Real Madrid doet het heel rustig aan met het opbouwen van de aanval. Het is tot nu toe vooral een harde wedstrijd, geen hele goede wedstrijd. Maar natuurlijk wel, ja, deze twee grootheden qua clubs zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. En dat is precies wat je, uh, waar je naar zit te kijken. Nu Ronaldo erdoor. Geen buitenspel. Achterlijn halen, terugleggen. Net op tijd verdedigd door Boateng. Misschien een beetje te laconiek voor de goal neergelegd. Modric was daar doorgelopen. Maar Boateng zorgt er uiteindelijk voor dat het een hoekschop wordt. Ja, we hebben gezien dat uh, Robben. ...er moest helaas met de blessure. En ja, dan krijg je allemaal van die mooie cijfertjes. Eén keer eerder is er een speler... ...eerder dan Robben nu... ...eruit gegaan in een halve finale. Dat was in, 19, nee, oh, in 1998 was het uh, Filippo Inzaghi voor Juventus. De hoekschop vanaf de rechterkant komt voor het doel. Tony Kroos heeft hem getrapt. De bal wordt gekopt en gaat weer over de achterlijn. En dan mag er uh, weer een hoekschop worden genomen. De tweede in deze wedstrijd voor Real Madrid... Boumetink was de man die de bal laatst raakte. En Kroos dan vanaf de rechterkant met het rechterbeen. De ex speler gaat hem van het doel afdraaien. En daar wordt hij bij de eerste paal weggekopt En levert het volgens nog geen gevaar op. En buitenspel dat ook nog van Tony Kroos zelf die de bal teruggeeft. Ja, die kijkt dus om in de richting van Zijnstra. Van heb je dat wel goed? Ja hoor, dat heeft meneer Zijnstra heus wel goed. Hoef je geen zorgen op te maken. Rafinha zegt ook nog even van je had nog een ander moment misschien wel om je vlag in de lucht te steken. Overigens Kroos was een van de vijf Real Madrid spelers... die vergeten waren achter de laatste linie van Bayern te kruipen. Maar de bal ging zijn kant op, dus hij had om afgevlacht te worden. Bayern intussen bouwt een aanval op. Dat doen ze net zo zorgvuldig en net zo rustig aan... Als dat Real Madrid dat doet. Alleen Real Madrid loopt veel verder door op de helft van Bayern München om te verdedigen. Dus heeft Bayern wat minder ruimte en tijd om goed op te bouwen. Schieten die bal lang naar voren. Marcelo pikt op. En dan kan Real Madrid gaan bouwen aan de volgende avond met Casemiro. Met Kroos. Even een korte combinatie. En dan zoeken de rechterkant naar Carvajal. Carvajal mooi doodgelegd in één keer. Maar niet meteen. Richting Casimiro gespeeld. Nu gaat de bal weer helemaal terug naar Varaan. Uh, gaat de bal eindelijk wel naar voren? En uh, kan uh, Lucas Vasquez de bal niet onder controle krijgen? Is het Ribéry die het uh, goed doet? En via Ravinha gaat de bal naar voren. Bal bezit voor, uh, voor Bayern München Via Mats Hummels. Uh, ja, het gaat allemaal nog, het moet nog loskomen. Nog het over de zijde. En dan laatst geraakt door een uh, speler van Real Madrid. Volgens mij, nee, toch niet. Niemand. De bal uh, wordt gewoon eigenlijk. Dommig door Hoennels over de zijlijn gespeeld. En dan mag er gegooid gaan worden door Cavagal. Ik zei het al, de wedstrijd moet nog een beetje loskomen. Zoals dat gisteren eigenlijk ook het eerste kwartier niet heel veel was. De wedstrijd tussen Liverpool en AS Roma. Maar toen het eenmaal loskwam, kwam het ook goed los. Laten we hopen dat het ook hier gaat gebeuren. Isco die kijkt even richting Marcelo. Maar besluit dan uiteindelijk toch Ronaldo te gaan bedienen. Alleen dat lukt niet. Ulreich zit er goed tussen voordat Ronaldo gevaarlijk kan worden. Dan was de route richting Marcelo die al omkeek richting de bal En een min of meer kwam, ging vragen van uh, kom maar met dat ding. Die uh, route was misschien beter geweest. Maar ja, achteraf een koe in de kijken. Dat is altijd een stuk uh, eenvoudiger. Overtreding gemaakt door uh, Gavi Martinez. Dus een vrije trap voor Real Madrid op de helft van Bayern München. Nog net voorbij de middenlijn. En uh, Kapers heeft het duel inmiddels uh, strak in handen genomen. Ook in de gaten gekregen uh, dat hij er kort op moet zitten. en Dat doet hij tot nu toe uh, prima. En dus de vrije trap voor Real Madrid genomen. Carvagal in balbezit. Dan de Lucas Vazquez. Casemiro. Die verplaatst het spel naar de linkerkant in de richting van Marcelo. Marcelo kan een voorzet geven. Doet dat kort op Isco. Isco met een voorzet. Nee. Kapt hem en probeert hem dan voor te krijgen. En dat lukt niet. Want daar zit Müller notabene heel goed tussen. En kan er uitverdeeld worden. Maar dat gebeurt niet goed. En uh, is het Kimmich die de bal kwijtraakt. En de overname via Isco. Isco naar Kroos. Kroos, Carvagal kijkt, een meditje of 25 van het stadsopgebied. Probeert hem binnen door te spelen. Krijgt hem nog voor de voeten. En schiet hem keihard in de armen van Hoelreich. Ja, Hoelreich in het doel. En doet dat goed. Staat goed opgesteld. Was een goede kans voor Carvergal. Omdat hij de bal eigenlijk een beetje toevallig weer voor de voeten kreeg. Via een München-speler. Via Rafinha. En schiet de bal dan keihard in de armen van de keeper Ulreich van Bayern München. Geen Neuer. Al heel lang geblesseerd geweest. Maar is alweer volop in training. Neuer. Dus misschien dat Ulreich binnenkort zijn plaats moet afstaan. Alhoewel, ik kan het me niet voorstellen. Want hij doet het al sinds september. Uitstekend. Jij mag Ja, dankjewel uh, Emmy en Frank. Um, we gaan eventjes teasen. We hebben, we hebben een paar gasten in de studio. En daar gaan we na half tien uitgebreid uh, mee praten. Maar het is leuk om u alvast een beetje met z'n kennis te laten maken. En het gaat eigenlijk over de centrale vraag. Hoe laat je vluchtelingen nou goed integreren? En dat is iets waar we allemaal in Nederland wel eens over hebben nagedacht. Uh, wat is daar nou de juiste methode voor? Nou, er zit hier een, een stel aan tafel die heeft daar iets op bedacht. Of eigenlijk beter goed gejat dan slecht verzonnen. Uh, in die categorie? Want een beetje afgekeken, hè. Het is, nou, het, dat klopt niet helemaal. Nou, het, het is een Canadees model. En ja. daar heeft u lucht van gekeken. Ik zal ja. even zeggen wie er zit. Marian Stoppelenburg, Jan van Bon en Said uh, Housaini, zeg ik dat zo goed? Ja, geluk. gelukkig? Um, het, het gaat om een initiatief wat in Canada bestaat. Ja. Uh, Marianne, je zegt maar, het klopt niet helemaal nee, het wat ik klopt zeg. Dan nou, corrigeer het geke... me maar meteen. Ja, het gekke is dat wij het eigenlijk uh, met z'n tweeën spontaan gestart zijn. Zet even de microfoon iets dichterbij, hoor. Want... We zijn eigenlijk met z'n tweeën spontaan erin terecht gekomen. Ja. Gaandeweg ontdekt dat in Canada een systeem van uh, opvang van vluchtelingen door particulieren bestaat, legaal. Ja. En toen hadden wij al lang Saïd in huis. Ja. Dus eigenlijk hadden we al een group of five in Nederland voordat we wisten dat het bestond. Dat, van Group ja. of Five, zo, zo heet dat concept, in Engel, hè? In, uh, Canada, zo ja. heet het in Canada. En ja. dat is iets wat daar ook al heel lang bestaat? Heel lang bestaat, al uh, tientallen jaren. En, en daar worden enorm veel vluchtelingen op die manier door particulieren opgevangen. En dan kun jij in 30 seconden vertellen wat dat ongeveer inhoudt, dat group of five? Ja, dat uh, houdt in dat een groep particulieren de verantwoordelijkheid neemt voor een vluchteling of een gezin van vluchtelingen. En dan een jaar of twee jaar, dat verschilt een beetje, uh, alles verzorgt voor Zo'n vluchteling, waardoor een veel betere integratie ontstaat in de, in de samenleving. Ja, dus betere de taal spreekt, meer connecties. Ja. Uh, ja, zeker. Uh, en, en oh, vragen van dingen, ja, de gemeente. Precies. Allemaal dat soort hoofdruid. dingen. Uh, ja. Er zijn natuurlijk overal functionarissen voor. Maar ja. als je een contact met een burger hebt, gaat dat toch heel anders. Ja, Jullie kregen dat idee dus naar aanleiding omdat jullie Saïd in huis hadden genomen. Nou, dat uitgebreide verhaal horen we later. Ja. Ik heb wel begrepen dat er uiteindelijk ook nog een brief aan staatssecretaris Harbers aan te pas moest komen. Zeker, ja. Van eigenlijk hebben we nu twee keer een brief naar Harbers geschreven. De eerste keer was het namens de burgemeester van de gemeente waar wij wonen. Met het verzoek om een verblijfsvergunning voor Saïd. En dat is... Gelukt. Mm -hmm. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar er hoort een heel grote maar bij. Dat het een individueel geval is. En een uitzondering dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Maar daarmee los je niet het structurele probleem op. Ja. En uh, wij denken dat we een voorstel voor Nederland hebben... waarmee je structureel het probleem aanpakt van vluchtelingen... die al jaren in ons land zitten. Niet weg kunnen, niet weg willen. Maar ook niks mogen. En dat is een heel groot probleem. En daarvoor is dit een uh, hele goede oplossing. Ja. Ja. Seyid, ook aan tafel avond, ook Um, dat maakt dat uit voor jou dat je hè, uh, uh, bij Marjan en Jan in huis bent nu, of, of hè, dat zij jou van alles leren, is dat prettiger denk je dan dat je het leert van iemand van de gemeente die daarvoor doorgeleerd heeft nee, uh, dat is de eerste keer dat uh, uh, ik om met uh, Nederlands vrienden, maar uh, ik heb uh, nooit gezien zo aardige mensen, maar uh, voor de eerste keer, ik heb uh, dan is in de uh, palastra gezien, uh, daar ik heb ik uh, ontmoet met haar, maar ik ben... Echt beleid. Dat, dat is de naam Met van hun. de sportschool, hè, denk ik. Ja, Daar hebben jullie elkaar ontmoet. Ja. Maar uh, zoiets, je zegt eigenlijk... Uh, hè, want no, laten we zeggen normaal gesproken in Nederland... ga je, naar, je gaat naar een AZC of je krijgt door de overheid... krijg je misschien een beetje budget om, om een cursus te gaan volgen. En je hebt natuurlijk een hele andere aanpak gehad. Je, je bent in huis gegaan bij twee normale mensen, burgers... die niet in dienst zijn van de overheid en niet voor betaald worden. Maar denken, nou, wij vinden het gewoon fijn om iemand op te vangen. Ja. En, en jij hebt dat dus als heel prettig ervaren. Ja, ja, als ik bijvoorbeeld in Assas ben, ja, dan eh, kan ik niet. Kan ik niet leren of naar de school moet ik altijd eh, in Assas zijn. In de kleine kamer moet ik blijven. Ja. Maar nog gelukkig ik met eh, Marjan en Jan. Maar eh, ik ben bijna twee naar de school geweest en eh, ze echt mij geholpen. Maar daarom... Eh, ben ik de taal eh, goed geleerd? Ja. Maar nog gelukkig, we, ja. En we gaan je nog even wat leren over dit programma. Want dat is ook een stukje in muriel lijn. Als, als er wordt gescoord ergens, dan moeten we meteen naar de wedstrijd toe. <laughs> Zo okay, is het. En ja, die houdt ja, ja. Nou, daar gaan we dan. Want er is inderdaad uh, gescoord. 28 minuten onderweg. En Bayern München komt op een 1-0 voorsprong. Kimmich de rechtsback helemaal doorgelopen. Zoals we dat van hem kennen. En hij schiet de bal voor bijna vast. Steenhard in de goal. Assist van James Rodriguez. En dat doet hij Kimmy goed, een jongen die in de jeugd nog niet goed genoeg werd geacht om ooit betaald voetballer te worden. En nu is hij een van de allerbeste van Duitsland en opent hij de score in deze halve finale tegen Real Madrid in München. Dankzij Kimmy komt Bayern München met 1-0 voor. Ja, toch wel verrassend. Dat, uh, dat hij scoort, want het was zo. Bijna uh, 2-0. Als Lewandowski wordt weggeduwd, maar Kuipers zegt niets aan de hand. En uh, ja, verrassend dat hij scoorde vanaf die kant. Want iedereen zat eigenlijk om een voorzet van hem te wachten. Vanaf de rechterkant. Maar hij zocht de korte hoek. En uh, wist Keller, Navas, de Costa Ricaanse keeper van uh, Real Madrid, daarmee uh, knap te verschokken. Boem zit nu voor Real Madrid. Die zullen iets moeten doen. 1 0 Achter, balbezit weer opeens voor Bayern München. En dan is het zojuist heel snel. Goeie bal van Games. Die nu ook weer de bal naar voren speelt naar Lewandowski. Maar die raakt de bal kwijt en dan kan er omgeschakeld worden door Real. Ja, met de balbezit van Toni Kroos. Vasquez dan, die mee naar voren toekomt. De bal probeert neer te leggen bij Ronaldo. Alleen zover komt het dan uiteindelijk niet. Kimmich is degene... Die daar onderschept. Ronaldo staat ook nog buitenspel. Wordt uh, uiteindelijk uh, gevlacht door uh, Nederlandse scheidsrechters en assistenten. En ze uh, kijken of dat dan uiteindelijk klopt. Kini gaat uiteindelijk toch de bal in. Inderdaad, het was weer buitenspel. Weer goed gezien uh, van Zijnstra daar aan die kant. Voordat Ronaldo echt gevaarlijk uh, kon gaan worden. Nog even kijken naar dat andere moment als uh, Lewandowski. Ja, hij houdt zelf ook min of meer vast in een duel met Varane. Dus logisch dat je daar een penalty vergeeft. Want dit is een 50-50. Ze houden allebei vast. En dan vallen ze natuurlijk uiteindelijk ook allebei. En dan kun je maar net zeggen, wie is dan de dader? Dat zijn ze allebei. En dan ga je dus geen penalty geven. Want ze zoeken elkaar niet voor niets op de vrije trap. Door Bayern inmiddels genomen. Half uurtje onderweg. 1-0. Misschien dat de wedstrijd dus nu... Uh, opengebroken is, in ieder geval qua doelpunten. Misschien dat Real nu uh, iets meer haast naar voren maakt. Nee, want het balbezit is voor Bayern München. Aan de rechterkant gaat de bal naar voren. Opgepikt door Müller. Müller wordt dan van de bal afgezet. En dan kan Real toch weer gaan met Carvajal. Carvajal de bal naar buiten, naar uh, Vazquez. Vazquez helemaal over de hele, naar de linkerkant. Maar dan moet je wel naar iemand in jouw kleur spelen. In ieder geval met jouw shirt aan. En dat doet hij niet, want hij speelt hem in een rood shirt. En dat is toch altijd uh, Bayern München. Met een diepe bal. Goed gegeven door Boateng. En kan daar iets uh, van komen. Als daar aan die rechterkant Robert Lewandowski uh, de bal heeft. Spelt hem uh, terug. En dan gaat de bal buiten. Omdat Boateng geblesseerd op de grond ligt. Jerome Boateng heeft pijn aan het been. En ja, als een verdediger blijft liggen. Dan zegt dat vaak wel iets. Uh, die zijn niet van die uh, watjes. En uh, uh, moeilijk Ik denk die... dat uh, Rob wel even ook liggen. Dat is een aanvaller. Dus dat is wel een watje. Ja, maar... In dit geval niet. In dit geval niet, okay. omdat uh, Rob echt geblesseerd was. Maar je, je weet, hoe. ik denk dat hij zich verstapt ja. en verstrekt overstrekt zijn rechterbeen, ja. zijn linkerbeen. Oh nee, dat uh, ziet er ook slecht uit. Want hij hinkt naar de zijkant, Jerome Boateng, en dat is toch een belangrijke man in het team van Bayern München, de grote verdediger van uh, Bayern München. Die uh, aan de kant staat en uh, eventjes tien man van Bayern tegen de Elf van Real. Ja, mag Wolfahrt weer, uh, dokter Wolfahrt weer uh, aan de bak. Ik moest net even bedenken hoe heet die man ook alweer toen hij met Rob ja. aan de slag was. Maar uh, uh, nu weet ik het inmiddels. Want het is toch dankbaar dat hij dat, dat nog een keer aan de bak mag. Vervelend voor Bayern is wel dat ze weer met tien staan. Heinkes komt ook even kijken langs de kant. Want hij moet natuurlijk weer iemand wegsturen. Om waarschijnlijk in te laten vallen. En Bayern heeft intussen wel de bal. Gaan met Rodriguez. Bal even terug naar Ravinha. Ravinha achteruit. Natuurlijk. Je moet de bal nu even in de ploeg houden. Mats Hummels die de bal heeft in de middencirkel. Dribbelt wel het middenveld in. Die paas naar voren toe is niet zo heel erg overtuigend richting Muller. Maar komt uiteindelijk wel aan. Kimmich de maken dan. Even in combinatie met Müller. Zo probeert Bayern op het middenveld die bal in de ploeg te houden. Maar komt er uiteindelijk uit tussen drie. Real Madrid spelers en dan valt die bal een beetje half net goed genoeg voor Bayern door te kunnen voetballen. Via Games Rodriguez. Die maakt even een voetschijnbeweging. Legt hem dan af in de richting van Ribéry. Ja, Bayern is echt die bal in de ploeg aan het houden. Kijk of Rafinha dat ook snapt. Dat dat zo de bedoeling is. Müller dan. Lewandowski proberen vrij te zetten. Dat lukt niet. Bal naar de buitenkant. En dan begint de aanval eigenlijk weer opnieuw. Met Ribéry aan die linkerkant. Ribéry mist zijn maatje Robben. Maar gaat dribbelen. En probeert langs te gaan. Lukt niet. Met tegenover zich. Vasquez. Brengt hem al toch voor het doel. En dan een spectaculaire duik. Niet helemaal nodig van Navas. Maar het heeft volgens nog geen gevolgen. Omdat er een overtreding wordt gemaakt op Isco. Door Kimmich. En dan mag er een vrije trap genomen gaan worden door Real Madrid. Benieuwd hoe het met Jerome Boateng gaat. Zit hij bij de selectie van het Duits team. Die is volgens mij nog niet echt bekendgemaakt. Nee, dat gaat niet goed. Die gaat weg. Dus, uh, en als hij echt een zware blessure heeft... dan zal hij ook niet met Duitsland op het WK aanwezig zijn. Niklas Süle gaat komen... Niklas Nicolas Sule noteren wij dus bij Bayern München. De tweede wissel al. Eerst Robert uit. En dan meteen de kans voor Ribéry. Oh, hij laat hem van zijn voet afspringen. Wat een kans voor Ribéry. Maar hij laat de bal van zijn voet springen. Terwijl we eigenlijk nog de naam van Sule aan het opschrijven zijn. En Boateng daar een streepje doorheen halen. Een enorme kans voor Bayern München op 2-0. Maar het staat voor ons nog 1-0. Ja, en uh, daar komt Ribéry weer. Het is uh, de derde kans die... Uh... Bayern krijgt. En eigenlijk is het dan zonde dat je er maar uiteindelijk één hebt afgemaakt. Hij loopt zich vast. Ribery overigens. Real Madrid neemt over. Twee keer een driehoekje met Vasquez. Diep op de eigen helft. Casemiro dan degene met wat ruimte. Die moet dan het spel verplaatsen naar de linkerkant van het veld. In de richting van Marcelo. Dat gaat goed. Dan moet die bal nog verder naar voren. In de richting van Ronaldo. Even uitgeweken naar zijn vertrouwde linkerkant. Maar die komt er niet aan. In een sprintduel met diezelfde Sule. En daardoor kan Bayern uiteindelijk weer overnemen. Zo zijn we 34 minuten onderweg. Doelpunt van Kimi. Daardoor leidt Bayern tegen Real Madrid in München 1-0. Sinds 12 maart is er een hongerstakingskamp in het Groningse Appingedam. Gedupeerden strijden daar tegen de gaswinning en het onrecht wat ze is aangedaan. Op Koningsdag komt weer Alexander naar de stad Groningen. En dat is tegen het zere been van de actievoerders. Want laat de koninklijke Shell nou juist een van de grote aandeelhouders zijn van de NAM? En al ontkent de RVD expliciet dat de koning aandelen Shell bezit, veel Groningers vinden dat Shell dat predicaat koninklijk niet meer waard is. Verslaggever Reinhard Meijer zocht de actievoerders op die zich voorbereiden op het hoogbezoek van vrijdag. Het is een symbolisch kerkhof, er staat ook een grafsteen voor. Ik zie allemaal houten kruisjes, nou misschien wel honderd. 110 om precies 110 te zijn. 110 zelfs. Ja, en dat is niet omdat er maar 110 gebroken beloftes zijn... maar omdat wij gewoon geen hout meer hadden voor kruisjes. Dat veld staat symbool voor gebroken beloftes naar mensen toe. Ik ben uh, Ines Witjes, officieel de persvoorlichter... en de woordvoerster van het kamp Ons Land Ons Lu. Ik ben hier natuurlijk eerder geweest. Hoe gaat het hier eigenlijk? Wij uh, hebben het ook uh, echt wel op een uh, veel hoger niveau uh, weten te zetten. We hebben nu uh, hele goede Goede juristen hebben we hier op het kamp. Druk in de weer uh, om ook juridisch de NAM uh, dadelijk op de knieën te krijgen. Jullie zijn nog even strijdlustig? Strijdlustiger zelfs. De laatste berichten uit Den Haag waren redelijk gunstig, toch? De gaswinning wordt natuurlijk behoorlijk teruggeschroefd, uiteindelijk naar nul. Ja, over twaalf jaar hè, is dat. Niet goed? Dus, uh, nou, nee, want ik bedoel, ze blijven gewoon doorpompen. Dat terugbrengen, ja, dat, dat lijkt allemaal ontzettend uh, positief. Alleen, het is gewoon iets wat wij al lang weten, want het gas is namelijk dan zover op dat het gewoon niet meer rendabel is om het uit de grond te halen. Jullie hebben er uiteindelijk niet zo gek veel aan? Niet zo gek veel aan, helemaal niks aan. En zeker niet naar uh, wat we vanochtend uh, te horen hebben gekregen natuurlijk. Dat moet je even uitleggen? Vanochtend uh, is eigenlijk de kogel door de kerk gegaan... dat uh, de hele versterking gewoon uh, stil wordt gezet. Code rood. Het hele beetje wat ze hebben gedaan... Hè, want ze hebben natuurlijk gewoon nieuw gedaan... wordt nu helemaal uh, stopgezet. En uh, nou ja, ik kan eigenlijk wel voorspellen dat het gewoon helemaal niet gaat gebeuren. hoor. Hoe kan dat? Het leek zo goed te gaan. Ja, leugens, dat is de norm hier... Beloftes worden gebroken. Ja, bij ons is het vertrouwen natuurlijk gewoon echt. Mors Zullen wij zo eens even binnen gaan kijken? Want uh, er is dus nog steeds iemand in hongerstaking. Pieter Daalma. Vanaf het begin ben ik erbij geweest. Toen was ik de terreinknecht. En uh, langzamerhand ben ik uh, gepromoveerd tot uh, de volgende hongerstaker. Ziet u het echt als een promotie? <laughs> nou, eigenlijk was ik liever op, gewoon op het terrein aan het werk. Ja. We moeten een doel bereiken. Wat hier moet gebeuren, dat is dat de ellende opgelost wordt. Daar haal ik voor. Hoe gaat het eigenlijk op dit moment met u? M mij gaat het uitstekend. Op vruchtensap uh, hou ik het uh, heel goed vol. Hoe lang denkt u dit nog vol te kunnen houden, deze hongerstaking? Oorspronkelijk had ik als doel de Koningsdag gesteld... Om, om daar toch resultaat te krijgen met mijn hongerstaking. Maar ik moet zeggen dat het in de media is het behoorlijk stil. Want het nieuws van de hongerstaker is er eigenlijk af... Oh ja, het is weer een andere hongerstaker. Nou, blazen we een beetje nieuw leven in op Radio 1. Hoe vindt u die? Vind ik leuk, maar de, de grootste opsteker die gaat dus vrijdag komen. Koningsdag natuurlijk. Wat gaat er gebeuren? Ja, we gaan uh, de Republiek uh, Uniek Groningen gaan we uitroepen. Dus eigenlijk uh, annexeren wij een stukje land van de koning. De koning uh, die zet uh, om 11 uur uh, zijn voeten in Groningen neer. En op dat moment uh, pakken wij een stukje land van hem af. Hoe leeft u toen na die dag? Uh, met honger in mijn maag. Zometeen nog veel meer over de Republiek Uniek Groningen... die op Koningsdag dus wordt uitgeroepen. Terug naar de Champions League. er dus al twee man naar de kant vanwege blessures. Maar ze staan nog wel op voorsprong, of niet Frank Willard en Andy Houtkamp? Jazeker, 1-0 na 38 minuten spelen. En weer een overtreding. Nu was de overtreding van Dani Carvajal. En iedereen roept dat er een gele kaart moet komen. Het is inderdaad een pittige overtreding. Dus je zou hem ook wel hebben kunnen geven als Björk-Kuipers zijnde. Maar hij is een beetje aan het nijhuizen. Hij laat erg veel doorgaan. En heeft nog geen gele kaart. ...als ik in mijn notities kijk. En wel twee blessures gezien bij Bayern München... ...waardoor er twee nieuwe spelers moesten komen... ...want we hebben Thiago Alcantara en Niklas Zule gezien... Die zijn gekomen voor Arjen Robben en voor Jerome Boateng. En Joachim Leuven, de bondscoach van Duitsland, zat, zit op de tribune. En keek daar toch niet echt blij mee bij de blessure. Met name van Boateng, die van Robben. Ja, dat zal hem wat dat betreft door zijn. Maar Boateng is toch een belangrijke man in het Duits nationale team. De vrije trap voor Bayern München. Bayern Leidt 1-0, doelpunt te maken, Kimmich. Ja, je merkt ook aan het publiek dat ze het een beetje zat zijn. Dat Kuipers veel laat doorgaan. Maar allebei die blessures hebben niet zo gek veel met overtredingen te maken. Uh, het was meer het een was. Ik denk dat het allebei verstappen was, min of meer. Uh, uh, gewoon niet goed uh, je voet wegzetten. En dan bij de volgende stap iets uh, oprekken of verrekken. En laten uh, we hopen dat het daarbij gebleven is. Inderdaad voor allebei. Want dan zou het nog meevallen. Thiago Alcantara in tussen met balbezit voorbij. En bij de hoekvlag in het duel met Varane. Die raakt de bal als laatste als hij over de zijlijn gaat. Dus mag Bayern daar gaan gooien. Maar Kuipers zou er goed aan doen. Want er wordt hier en daar inderdaad een stevige tackle erin gezet. En je hebt het al veel eerder in de wedstrijd gezegd. Misschien moet je eens een geel kaartje gaan trekken. Al was het maar om een signaal af te geven. Dat het ook best wel wat minder wacht. Met name Real Madrid is er behoorlijk uh, af en toe van zich af aan het schoppen. Die staat dan ook achter. Ja, met 1-0. Bal nu over de achterlijn. Een diepe bal van Hoemels komt niet aan. En het uh, was ook gewoon een slechte bal... Richting uh, Muller En uh, dan kan uh, er een doeltrap worden genomen door Real Madrid. Staat 1-0 achter, nog weinig gezien van Cristiano Ronaldo. Maar ja, dat gebeurt wel vaker. En dan zie uh, je aan het eind van de wedstrijd. Staat hij opeens drie keer op het uh, scoreformulier. Maar nu een goede aanval van uh, Bayern. Bal richting tweede paal. Daar is Ribéry. Ribéry kan vrij voorzetten. Maar hij wacht erg lang. Hij gaat dan de actie aan. En komt de bal toch nog richting tweede paal. Wordt door Marcelo tot hoekschop gekomen. En die is aan het zeuren tegen zijn keeper. Van, joh, kom op, laat je horen, laten we het doen. Het gaat niet goed. En uh, uh, dat betekent dat het uh, nog altijd 1-0 staat. We hebben nog 4,5 minuten gaan in de eerste helft. We gaan naar die andere wedstrijd in Den Haag. Politiek verslaggever Hans Andriega Oppositie probeert gaten te schieten in de defensie van premier Rutte. Over die verzwegen memo. Uh, om de ik nog even door te trekken. 1-0 bij het voetballen. Hoeveel staat het in de Kamer? Nou, Het is nog onbeslist, maar ik wil wel zeggen... dat Rutte wel veldoverwicht heeft. Okay. Ik wil, uh, de oppositie uh, valt wel stevig aan... maar uh, ze weten nog zeker geen, uh, geen brest te slaan... in de verdediging van Rutte. En die staat er redelijk ontspannen achter uh, de microfoon. En hij is ook heel stug en taai in zijn verdediging. Want hij blijft gewoon steeds herhalen... die stukken waar nu zoveel hijsaal over heeft. Ja, uh, ik heb er geen herinneringen aan dat ik ze heb gezien. Dat ze op wat voor manier ook uh, op tafel zijn geweest. En uh, ja, maar zij Bijvoorbeeld Jesse Klaver. Op een gegeven moment waren er wetenschappers die deden een WOP-verzoek. Dat is een beroep op de wet openbaar bestuur. Dus dat je stukken, geheime stukken, toch kunt opvragen... Uh, toen die twee wetenschappers dan zo'n WOP-verzoek deden. Zelfs toen ging er bij premier Rutte geen belletje rinkelen van... hé, hey, ze vragen stukken op waar ik helemaal geen herinnering aan heb. Dus uh, ja, Rutte houdt vol dat hij er echt niets aan kan doen... dat er zoveel verwarring is ontstaan. Maar daar nam Jesse Klaver van GroenLinks geen genoegen mee. Wees nou, alsjeblieft zou ik willen zeggen tegen de minister-president... wees nou ruiterlijk. Dit is fout geweest. Wat de reden ook is, geef het toe. Maak het nou niet erger dan het is. Ja, maar ik, voorzitter, ik, ik begrijp de vraag van de heer Klaver. Ik snap ook dat als je erop terugkijkt, had ik dat misschien ook liever zo gedaan. Daar ben ik ook met hem eens. Maar de vraag is uiteindelijk wel, met het, de zware woorden die hij staatsrechtelijk daarbij gebruikt... of dat reëel is, omdat je dan ook aangewezen bent op dat moment... of dat actueel onderdeel is van je dagelijks denken... oh ja, we hadden ook nog dat. Dat was klaar. Want het debat ging natuurlijk voor een deel over die herinnering... maar het ging vooral over de onderbouwing van de dividendbelastingafschaffing. Het hoofdpunt van het debat was niet zijn nog herinneringen aan andere stukken. Nou, veel was niet meer bij premier Rutte actueel. Het zat niet meer vooraan in zijn geheugen. Daar ging Kees van der Staaij van de SGP even verder op in. Want hij zei van, ja, begrip, niet meer in je geheugen. Het is allemaal prima, maar ik wil toch wel iets meer weten.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 Kijk, en daar klinkt dan toch een beetje een mea culpa... aan een schuldbekentenis van premier Rutte... dat hij zelf toch een fout heeft gemaakt... dat hij niet actiever heeft gezocht naar die stukken... toen er toch wel wat belletjes moeten zijn gaan rinkelen bij hem. Nou, of dat genoeg is, dat is de vraag. Er zijn inmiddels allerlei geluiden dat de oppositiepartijen bezig zijn... om een motie van wantrouwen te gaan schrijven. En daar zullen veel oppositiepartijen, als je zo het debat hebt gevolgd vandaag... geen moeite mee hebben om daar hun handtekening onder te zetten. En het is de vraag of de man die we net hoorden, Kees van der Staaij van de SGP... of die ook te verleiden is om zijn handtekening... Over zo onder zo'n mogelijke motie van wantrouwen te zetten. Dankjewel, Hans. Uh, vanuit Den Haag. Hans, andere Snel naar die wedstrijd in de Champions League. Want, Andy en Frank. Want, het is 1-1 geworden. En die goal van Real Madrid die valt eigenlijk uit het niks. Want, geen goede aanval nog gespeeld, Real Madrid. Deze keer kreeg Bayern München niet echt de bal lekker weg... Kan hij nog een keer voor. Randje, strafschopgebied. Hij stuit een keer en uit de lucht geplukt door Marcelo. Twee backs dus die gescoord hebben. De rechtsback van Bayern en de linksback van Real Madrid. Hij plukt hem in één keer uit de lucht, volliet hem ver in de hoek. Buiten bereik van Ulrich. En dan staat het ineens 1-1. daar waarvoor Bayern geen veldje aan de lucht leek. Want geen fatsoenlijke aanval tegen gehad. Nog en zelf al meerdere kansen gemist om de 2-0 te maken. En dan staat het vlak voor rust. Want dat is het. Ineens 1-1. Ja, belangrijke goal, hoor, zo'n uitdoelpunt in de Champions League. Publiek begrijpt dat. Gaat staan en gaat zingen. Ga staan als je voor Bayern bent. In het Duitsland. Als er een vrije trap komt voor Bayern München. Omdat Ribéry even werd uh, vastgehouden. Ja, en tegen elke beslissing. ...wordt geprotesteerd elke beslissing van Kuipers. Nu is het Lucas Vazquez die uh, zeurt tegen Kuipers van wat doe ik dan? Uh, toch niet veel? Jawel, je houdt hem uh, tegen en vast. En dus een vrije trap voor Bayern München. De bal ligt een meter of drie, vier, nou, iets meer. Een meter of uh, vijf, zes buiten strafschopgebied. Misschien zelfs wel meer. Uh, dus zou je zeggen, moet je van die kant... 9,5 als ja. ik een buik Kuipers zoals Leentje mag geloven. Inderdaad, daarom zat ik al te kijken... Uh, moet je hem vandaar af in één keer op het doel proberen. Nou, ik denk dat ze toch gaan proberen met de invaller Thiago Alcantara. Ja, hij staat klaar. Tweemans muurtje. Dus zo moeilijk is het niet. De bal wordt bij de tweede paal neergelegd. Ingekopt. En dat was geen slechte kopbal van Lewandowski. Alleen niet de juiste richting. Hij kopt keurig naar de grond. En daar heeft Navas alle mogelijke moeite mee om die bal tegen te houden. Van zo dichtbij ingekopt. Maar niet naast Navas. Precies tegen de keeper van Real Madrid aan. Dat had weer een doelpunt voor Bayern kunnen zijn. Het is het... Weer niet en dus blijft het nog even bij 1-1 bij Bayern tegen Real Madrid in de extra tijd van de eerste helft. Natuurlijk twee blessurebehandelingen, twee wissels gehad ook bij Bayern vandaar dat we nog even doorvoetballen. Ja, en wat mij opviel uit NAVA was dat hij net als tegen Juventus de bal wel heel makkelijk weer losliet. Nu bal zit weer voor Bayern aan de linkerkant met Ribery. Ribery met Cavagal tegenover zich. doet dat goed. Ribery brengt de bal bij de tweede paal en dan Marcelo die net de bal tot corner kan koppen voordat Thomas Muller komt binnen gevlogen. Uh, en dus krijgen we nog in de slotseconde van de eerste held. Want we hebben twee minuten extra tijd gekregen. En daar zijn er nog uh, nou zo'n 15 seconden van over. Krijgen we nog één hoekschop voor Bayern München. De hoekschop vanaf de uh, rechterkant met het linkerbeen genomen. En ik, uh... Ik denk dat dat inderdaad... Gaan we zien. Die de bal voorgeeft. En oh! Wat scheelt het? Net naast. Wel een duwtje in de rug. Nog een hoekschop. Het was Müller die heel dichtbij was. Die de bal naast komt. En uh, dan zegt Björn Kuipers... We gaan lekker rusten. We hebben een rare eerste helft gehad. Met uh, twee doelpunten. Eentje voor Kimmich in de 28 e minuut. En vlak voor rust. Marcelo met de gelijkmaker. En dus gaan we rusten bij Bayern München. Tegen Real Madrid met 1-1. NPO Radio 1. Het is 3 over half tien, de hoofdpunten van het journaal. Maud Premier Rutte blijft erbij dat hij geen memo's kende... over de afschaffing van de dividendbelasting. In het Kamerdebat over de kwestie zei hij... dat hij zich wel een document herinnert, maar dat het een VVD-stuk was. Rutte kreeg eerder vandaag harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd.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 En de politie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen appende bestuurders. Let u maar goed op. Het is namelijk een touringcar. Waarom kijk je mij nou aan, hè? Ja, ik weet het niet, maar ja? je kijkt heel verbaasd. Je wilt het meer hier over weten. Ja, en die touringcar, daar gaan dus agenten in zitten. En ze kijken dus vanuit die bus of bestuurders bezig zijn met hun telefoon. En achter die bus rijden 12 tot 20 politieagenten in een gewone auto. Dus niet in een politieauto, maar een gewone auto. Dat is wel heel slim, hè, want iedereen doet dat dus inderdaad. Dan hou je hem zo een beetje. Je bij de deur. En ja. Dan, ja, ja. En dan kijk je zo vanuit die buste in en dan zijn je collega's en dan komen die politieagenten. Ja, is het krijgen... dan appen of heb je dan uh, bijvoorbeeld, zet je een liedje op van Spotify? Mag nou? ook niet. Mag ook niet. Niet als je hem in je hand hebt. Oh ja, dat is waar. Precies. Okay. En dan krijgen die politieagenten een seintje van die en die en dat kenteken. En op die manier zijn de afgelopen dagen in Gelderland en in Overijssel al honderden mensen op de bron geslingerd. <middels> Langs de lijn en opstreken. Nou, gezichten doen. <laughs> ja, en terecht ook moet als je toen ik er Niet meer appen. Nou zou zo niet meer doen. Nee, <laughs> uh, terwijl ik hier ondertussen op Twitter de dividenddebat Bingo voorbij heb zien komen. Uh, erg leuk. Zal hem zo nog een beetje uitdiepen als we Hans Anga ook weer aan de lijn hebben. Gaan we ook maar eens even verder praten hier met uh, Marjan Stoppelburg en uh, Jan van Bon. En met uh, Said, Hoe je niet uit. Uh, Afghanistan. Dat laatste geldt alleen voor Saïd, niet voor uh, Jan en Marian. Die komen uit uh, Rode in Drenthe. Een beetje hoog in Drenthe tegen, tegen, tegen, Groningen. tegen Groningen aan. Ja, Dus bij dat uh, itemje over de gaswinning in Groningen zijn jullie ook wel geïnteresseerd. Uh, ja, de maar koning, ik denk hè? liever aan het bericht dat uh, in Drenthe de gelukkigste mensen van Nederland wonen. Ah, en dat geldt ook voor jullie? Dat geldt zeker voor ons. Ja? Jullie geven jullie leven een 8, een 9? Ja, wel een 9. Oké. Okay. En is dat hoger geworden sinds jullie uh, Saïd in huis hebben? Ja. Oh? Nou, je leven verrijkt door zo'n ervaring. En wij maken dingen mee die we een jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. En je leert op allerlei fronten bij. Noem ze wat en... moois? Ja, uh, alleen al het, het feit dat we met elkaar kunnen praten over hoe het leven in een ander land gaat van iemand die daar gewoon zijn hele leven gewoond heeft en nu in een totaal andere situatie bij ons in huis zit. Uh, liefst op de vloer, hè, zit op, op, de, op het vloerkleed, terwijl wij natuurlijk helemaal gewend zijn aan uh, tafels en banken en stoelen, maar zij hebben vanuitzijl altijd op de grond geleefd. En ja, als je dat soort contrasten naast elkaar ligt en je, je hoort dat van elkaar rechtstreeks, dan, dan is dat al weer heel apart. Het verrijkt je wereldbeeld. Nou, nou zeker. Ook doordat we via Said een heleboel andere Afghanen hebben leren kennen. Ja. Die ook bij ons thuis komen. En wat een hele bijzondere ervaring is. Het lijkt inmiddels eigenlijk vrij gewoon. Vind, maar het is heel bijzonder. En heel erg mooi. Wat Jan ook zegt. Het verrijkt ons leven enorm. Ja. maar dus, ik, denk, ik denk wel meteen. En Ik wil zo alles over horen. Ook hoe jullie elkaar ontmoet hebben in die sportschool. Want zo begon het. Maar ik, ik doe, Ik heb ook wel eens een huisgenoot gehad. Uh, het, is, het is heel gezellig als iemand aardig is. Maar soms ja. Ja, moet je ook een beetje zoeken. Nou, nou Hoe verhouden we houden ja. ons tot elkaar in zo'n huis? Want je zit wel op een kop van lip. En je vindt misschien een vieze sok van ja. iemand anders. Of de tandenborstels worden niet opgeruimd. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, dat is ook uh, iets wat we heel vaak horen. Als mensen dat horen van ons... dat zoiets bij ons woont... Zegt, woont hij echt bij jullie thuis? Ja, hij woont bij ons thuis. En uh, je privacy dan... dat is wat mensen meteen noemen. Kijk, Natuurlijk is het anders als je met z'n tweeën... in een huis woont of er woont iemand bij. Maar ik heb nog nooit... Uh, ervaren dat ik er ook maar iets... Uh, me minder prettig doorvoel... juist doordat je zoveel op deze manier geeft en deelt... dat maakt het alleen maar mooier. En natuurlijk zijn er momenten dat je denkt... Nou het zou het best fijn als ik even alleen was of zo. Maar er staat zoveel tegenover. Uh... Is dat ook misschien natuurlijk omdat je de verhalen hebt uh, gehoord van Saïd? Dat je dus denkt: van ja, het, omdat je, kijk, je weet altijd wel in andere landen is het anders, is het minder, is het erger. Maar als je misschien als je iemand in huis hebt en er zo mee geconfronteerd wordt, met je neus op de feiten ja. wordt gedrukt, dat je dan toch echt anders gaat denken? Ja, natuurlijk is het zo doordat wij uh, elkaar ontmoet hebben, gewoon spontaan en niet via een of andere organisatie, is het dat er. Persoonlijke betrokkenheid is ontstaan. Dat is absoluut waar. En uh, daardoor is het denk ik ook uh, waardevoller, zowel voor Said als voor ons, dat het niet. Want wat wij vaak van andere vluchtelingen horen. Ik geef ook taalles aan, Syri's, aan een Syrisch gezin, die hebben een verblijfsvergunning en een huis. En die zeggen: We ontmoeten eigenlijk alleen maar functionarissen. We willen ja. zo graag gewone Nederlanders leren kennen. En dat is tussen ons eigenlijk gebeurt Gewoon in de sportschool. Je nou, leert uh, elkaar kennen enzovoort. Hoe ging dat zien? Je, je was aan het sporten, je hing aan de gewichten. Uh, ja. Ik weet niet wat je aan het doen was daar. Ja. En, en Marian, die, die komt opeens op je af? Ja, toen ik uh, bij uh, Palastra was. Uh, eerste keer, tweede keer, derde keer. Uh, Marjan heeft iets gevraagd, dan ik heb uh, antwoord gegeven. Dan uh, ze heeft gevraagd, kom uit hier van Syrië? Ik, uh, dan, uh, ik zei nee, ik kom uit. je dit... uit Syrië kwam? Ja precies. Ja. Dan ik zei nee, ik kom uit Afghanistan. Dan ze heeft gevraagd, uh, hoe heet jij? Said. Wat? Said. Ik heb uh, mijn naam geschreven op de grond, so S A E D. Dan ze ja. wist ja precies. Dan uh, ik heb uh, haar nummer gekregen toen ik naar uh, huis gegaan. Dan meteen heb ik met haar uh, gebeld. Ik heb ze als je tijd hebt of als je wil, kom langs bij mij even thee drinken of koffie. Ja, ik wil graag met jullie ontmoeten. Dan meteen de dag, uh, denk ik, ze bij mij geweest of ik naar hun geweest, ja. maar dat Weet ik niet precies, maar denk ik ik ben dat vergeten. Mm -hmm. Maar ja. er is meteen tegengekomen en, en een connectie gemaakt. En... Ja, wat, ja, wat Marianne... zo bijzonder was, uh, wat hij net vertelt. Ik sprak hem dus aan en vroeg, kom je uit Syrië? En hij, ik merkte onmiddellijk aan Saïd dat hij het leuk vond... om iets te vertellen over zichzelf. Mm -hmm. En dat werd meteen een, uh, een leuk gesprek. Dus ik, ik merkte dat hij vrij goed Nederlands sprak. Hij vertelde dat hij naar het mbo wilde... En, Jij nodigde mij meteen uit. Van, kom je thee drinken bij mij en mijn broer? Ik woon hier. Als je zei, daar is het. Adres noemde je gelijk. Ik zei, nou je mag ook bij ons komen als je wil. Dit is mijn kaartje. Hier staat mijn nummer op. En tot mijn verbazing. En dat is nog steeds heel bijzonder geweest. Belde hij direct diezelfde middag. En uh, toen hebben we een afspraak gemaakt. Toen ging, ben ik naar jou toe geweest. Ja, maar tot, en, tot je verbaat ja, zo nadrukkelijk? Dat, ja, want dat is een drempel die je over moet. Als je hier vreemd. Je komt vreemd in een land, je spreekt de taal redelijk. Je kent eigenlijk niemand. En een volkomen vreemde uh, praat met je en je pakt meteen de telefoon om ook opnieuw dat contact te leggen. Dat je, je er zoveel behoefte en, aan uh, ziet. Ja. Had jij zoveel behoefte aan om lekker te kletsen met iemand? Ja goed, ik vind het leuk met mensen in contact komen. Ja. Ik vind het leuk als ik contact heb met Nederlandse mensen. Dan dat is voor mij goed, dan voel ik ook beter. Ook dat is beter voor mijn taal. Ja, ja leer ik snel de taal Want hoe, hoe lang ben je nu in Nederland? Uh, ik ben bijna meer dan twee jaar. Twee jaar, drie, vier maanden. Zo. En hoe lang woon je in huis bij Marianne Jan? Halfjaar. Dus Half ja. Ja, ja, ja. Want dat je hierheen bent gekomen is een, uh, is een heel uitgebreid verhaal. Het heeft met jouw broer te maken. Uh, die was daar niet veilig. Die is al eerder weggegaan. Later ben jij daar ook uh, achteraan gaan zonder dat je eigenlijk precies wist wat er aan de hand was. Ja. Uh, want je broer had iets gedaan wat daar niet, wat daar niet mocht. Uh, ik vertel ja. me even kort. Hij had een relatie met iemand uit een soort andere groep in het land. Precies. En dat is daar niet geaccepteerd. Dus uh, werd hij bedreigd? Werd jouw familieleden bedreigd? Ja. En je tante bij wie je inwoner zou begrijpen? Nou je, jij moet ook maar weg, want anders loop ik ook gevaar. Ja, precies. Maar mijn broer uh, in 2010 is uh, gevlogd uit Afghanistan. Maar uh, toen wist ik niet. Maar uh, over uh, dan uh, vier, vijf jaar ik ben met mijn tante gewoond. Dan... Uh, Rustig, rustig, ik heb gehoord wat uh, er met mijn broer of met mijn moeder. Dan uh, ik heb ik uh, via mijn zus, via mijn tante, ik heb alles gehoord. Dan uh, mijn tante zei, ja, ah, je moet nu uh, weg uh, uit Afghanistan. Ja. Als uh, je blijft hier, dan krijgen wij probleem. Ja, dan dat zou je zelfs worden vermoord, hè? Precies, Want jouw ja. moeder is ook omgekomen. M mijn moeder vermoord door vijand van mijn broer. Vijand. Door, door, sorry, door? Vijand. Oh, oké. Okay. Ja, vijand van mijn broer. En dat zijn dus uh, mensen die verbonden zijn met het meisje waar hij destijds een relatie mee had. Ja. En dat meisje zelf is ook vermoord, las ik? Ja, ja. Vanwege, die ja. of relatie, hè? Ze, hebben, ze hebben een keer seks gehad, uh, ik weet niet of je het een relatie kunt noemen, maar daardoor is zij vermoord door haar eigen uh, ja, ja, ja, ja. In dus haar mensen. Zo'n schande is dat daar. Ja. inhoud ja, ja. Je moet je eer zien terug te krijgen. En die kan je alleen maar terugkrijgen door de familie van de dader uh, te vermoorden. En, en, en dat is en het gaat wel ja, ja, Want het, je hebt daar natuurlijk niks mee te maken. Wat je broer doet. Als we, het is überhaupt te gek dat zoiets heel erg fout is. Of daar zo'n schande is. Maar dat ze daardoor ook jou achterna zitten. Dat is natuurlijk. Daar ja, kunnen wij ons helemaal niks bij voorstellen. Maar Afghanistan is niet zo, maar de cultuur van Afghanistan is heel anders. Als mm -hmm. uh, van in familie, als iemand gaat iets uh, doet, dan als de andere mensen uh, zijn vijand, ja, laat uh, hun niet los. Als ik doe iets, dan ja, als ze pakt of ze mijn vader of mijn broer, mijn zus, ja, gewoon uh, ze maken doet. Of niet, ik ben Said of Ahmad, maak niet houd voor hun. Nee. Ja. Dus je maar, moest er heel snel weg. Dat heb je ja. gedaan uiteindelijk. Je bent hier terecht gekomen in Nederland. Ja. En toen ben je bij je broer gaan wonen. Hier in Nederland? Ja. Ja, nee, eerst nee. Eerst. Is toen ik naar Nederland kwam, eerst ben ik naar Trappel geweest. Ik heb alles verteld eh, aan de koa. Dan eh, ook okay. ik heb over mijn broer gezegd. Dan Kua eh, heeft mij geholpen. Dan hebben eh, ik mijn broer gevonden. Eh, over drie of vier maanden ik heb ik contact gehad met mijn broer via Kua. Toen mijn broer geloofde mij niet. Ja, hij heeft alles aan mij gevraagd. Hoe heet jij? Hoe heet jouw moeder, jouw vader, jouw zus? Ik heb alles. Gezegd, dan, mijn broer, ja, echt dacht ja, hij, is, hij heeft gelijk, maar ik geloof hem niet. Als... Je moest je eigen broer overtuigen dat je zijn broertje was? Wow. Ja, maar toen ik uh, elf of tien jaar was, mijn broer gevlucht uh, uit Afghanistan. Ja. Over vier, vijf jaar ben ik naar Nederland ja, gekomen. Hij geloofde mij niet, ja. Ja, ja, zo'n ja. Het, is een, Het is een ongelooflijk verhaal, natuurlijk, dat je ja, elkaar weer bestuur. treft. Hè. Zo ja. ver van huis, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, nu is het wel zo. Want uh, eh, Saïd, je, je komt overigens gewoon een gezonde, gezellige jongen. Maar uh, vluchtelingen heb, nemen natuurlijk van alles mee vanuit huis. Ze hebben dingen meegemaakt. Dat verschilt ook weer van persoon tot persoon. En jullie zijn niet, denk ik, getraind, Marianne en Jan... om, om, om hulp te verlenen, uh, psychologisch. Uh. Nee, dat, dat klopt wel. Maar uh, in ieder geval... Het begon het verhaal natuurlijk met een hele open houding van Saïd zelf. En daaruit daar ontstond een relatie. Het was heel gemakkelijk. Je, ja. je kon heel makkelijk je inleven in zijn verhaal. Ik je kunt ook ja. zeggen, jullie hebben geluk gehad. Hè? Want er wordt ook wel eens gewaarschuwd van, nou, let op wat je in huis had. Niet zozeer dat het, dat het voor je eigen veiligheid niet goed is. Ja, voedde. zeker. Maar, van, ja, ja, je zeker maar dat is ook exact de reden dat wij in ons voorstel om dit, dit soort handelingen zoals wij dat nu gewoon gedaan hebben, eigenlijk illegaal gedaan hebben, om dat te legaliseren in samenwerking met de IND die, is, die op zijn minst een veiligheidstoets zal moeten doen op de Waar het dan om gaat. Ja, je hebt echt een voorstel geschreven, en, en dat is dan gebaseerd op dat, dat, dat Group of Five, ja. dus een groep ja. mensen of een gezin die zich samen ontfermt over iemand en probeert iemand he, te laten integreren is, en, en aan het werk te helpen en zelfstandig te maken. Um, wat, wat proef je er al he, als je misschien een keer zo'n brief schrijft naar, naar staatssecretaris Harbers of met de burgemeester over hebben of met andere instanties? Proven jullie een beetje enthousiasme of ook veel ja, weerstand? Ja, we hebben nog geen directe reactie van de staatssecretaris gehad... op ons voorstel. Maar de burgemeester, toen we die in het najaar erbij betrokken... die was meteen uh, ja, bereid om mee te denken waar die kon... en om te helpen in die mogelijk... want wij zijn naar hem toegegaan omdat we wisten wat wij deden was illegaal. Ik dacht van, maar we willen dit toch. Dat voel je ja, vanuit je hart van, nou, we willen iets doen. Waarom was doen? het dit illegaal eigenlijk? Um, hij was uitgeprocedeerd. Ja, ja, ja, eind september had hij van de rechter een uh, bevestiging gekregen... dat de rechter was het eens was met de IND dat hij terug zou moeten naar ja. Afghanistan. En waarom mag, en dan... mag je toch blijven? Waarom is dat zo? No. Ja, waarom mag je, heb je toch een verblijfsvergunning gekregen? No, Eerst eh, Jan en Marian hebben eh, mij geholpen, mijn verhaal eh, doorgestuurd eh, naar de burgemeester. De burgemeester heeft mijn eh, verhaal gelezen. Een keer ben ik daar geweest. Ik heb met, eh, hem eh, ontmoet. Dan de burgemeester heeft doorgestuurd naar eh, of... Ja, Margrethe, precies. Ah, oké. De staatssecretaris. Ja, over twee maanden of drie maanden, ja... waar ik ben gehoord dat ik mag blijven in de eerste keer. Gebruik gemaakt van zijn discretionele ja, ja. bevoegdheid. Ja, ja. Lekker ja. woord om te leren. Ja. Dus er is geen uh, concrete reden vanuit de overheid... Nee. dat het dan nu wel mag, maar wij dan hebben je helemaal niks bescheiden natuurlijk. Ja, ja. Het gaat erom dat je ja, mag blijven. Ja, dat is Toch? zo. En dat blijft zo. Dat we voor hem ongelooflijk ja. blij zijn dat dat gelukt is. Maar het geeft een naar gevoel dat... Dit geen structurele oplossing is. Nee, dat ja. hij, jij zei zelf toen je de verblijfsvergunning had van eigenlijk toen ik goed begreep hoe het in elkaar zit. Dit is een soort cadeautje, maar ze zeggen nog steeds. De IND zegt eigenlijk nog steeds, we geloven je niet. Nee, maar echt, je mag maar. toch blijven. Eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer en dat is heel raar en dat klopt niet. En zo gebeurt dat. Dat weten wij nu dus dat er zoveel jongens zoals Saïd in Nederland zijn die ook verschrikkelijk graag hier willen blijven, een opleiding willen... willen gaan werken, maar ze krijgen de kans niet. Nee. En die zitten hier soms al twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar... en ze mogen niks doen... En ene haza naar de andere, herhaalde asielaanvraag, kost alleen maar tijd, geld van advocaten, van IND, van de DTV, van de ja. politie, van het COA en vluchtelingenwerk, noem maar op. Maar nu, want uh, jullie uh, uh, helpen iemand die hulp nodig heeft en die ja. een zetje kan gebruiken, dat is heel mooi. Maar je stopt er tijd in, je stopt mm -hmm. er ook geld in, denk ik. Mm -hmm. uh, waar moet ja. ik dan aan denken? Is... Nou, dat is ontzettend uh, beperkt, want uh, zoiets mm. woont bij ons in huis, onze eigen kinderen wonen niet meer uh, in ons huis... Uh... Hij, hij slaapt in de vroegere kamer van mijn dochter. Dus dat kost allemaal helemaal geen geld. Nee. Hij eet mee natuurlijk en hij staat onder de douche. Maar ja, zijn, er was... denk, zijn er, denk jullie, veel mensen in Nederland... of weten jullie ja. dat die, die uh, he, vergelijkbare zeker. hulp zouden willen ja. bieden? zeker. Ja. zeker. Ja. En, en we wat is veel? hoeken van het land, reacties. Via mail, via, via allerlei kanalen krijgen wij reacties van mensen... die zeggen, ja, dat heb ik ook gedaan. Of ik heb nu twee mensen in huis. Of ik heb het vijf jaar geleden al gedaan en drie jaar geleden nog een keer. Ja. Dus er zijn talloze juli, mensen die... Ja, dat structureren, dat je ja, dus een vooral, echte groep... en ja. ieder heeft zo zijn eigen expertise. Ja, maar vooral, wat het allerbelangrijkste... Ja. is legaliseren. Ja. En de IND daar een rol in geven. Omdat als je dus als cirkel van integratie... zoals wij het in Nederland willen noemen... Mm -hmm. als je dan een plan indient... waarin je de huisvesting, de financiën... alles beschrijft met elkaar... dat dien je in bij de IND. En op grond daarvan geeft de IND... een verblijfsvergunning af... op het moment dat getoetst is op veiligheid. Waarom zou, die, waarom zou die IND op grond daarvan dan een, een, een verblijfsvergunning afgeven? Dat doen ze toch op heel andere gronden? Niet of, niet of iemand geholpen wordt of, uh, of wel? Nou kijk, als groep uh, waar het bij ons bij begonnen is... voordat we überhaupt wisten van die groep... was een persoonlijke relatie. En dan... Vertrouw je op je intuïtie. van Dit is goed, dit voelt goed. Wij willen deze jongen helpen. Als, je, als dat gebeurt in Nederland. Dan is ons voorstel dus dat je daar een paar mensen bij zoekt. Ja. Die ook uh, datzelfde gevoel moeten hebben. Van dit gezin of deze vluchteling willen we graag helpen. Maar het is zinloos als je met elkaar veel tijd. En ook nog geld investeert in iemand. Waar, waarvan het onzeker blijft. Of die in Nederland zeker, mag zeker. zijn. Het moet wel iemand dus, zijn die hier een ja, verblijfsvergunning kan en krijgen. En omdat je als cirkel ook uh, financieel investeert in zo iemand... Mm -hmm. want je neemt de overheid dus ook een heleboel kosten uit handen... Ja. dan vinden wij, dan moet de overheid daar iets tegenover ja. stellen. Okay. nou we gaan zien of dat... En uh, dat is die verblijfsvergunning. Tot, stand komt, tot slot, ja. uh, uh, hoe ver gaat die inbeuring eigenlijk? Wordt er ook mensen erger niet gespeeld in huis? Ja, oh, uh, Fransenbord? Uh, de uh, de wat de voor spel vind je leuk en Zie je Sorry? Ja? Wat voor spel vind je leuk om te spelen? Een typisch Nederlands spel? Tikka 5. Take 5, ja, klinkt niet typisch Nederlands, maar het wordt wel veel gespeeld. En de betoverde Dolhof en dat soort spelletjes. Ja. Hè. Ja. ja, Ja, er wordt veel spelletjes gedaan ja. aan tafel bij bij deze familie. Marianne, nou, die twijgt die... af en toe. We ja. ja, <laughs> ja, hebben het ook uh, razend druk. met. We hebben allebei een eigen bedrijf. Dus ja. het is ook niet zo dat we tijd over hebben. Dat we daarom hier ingestapt zijn. Nee. Nee, het dat is, niet is dat jullie absoluut uh, niet aan de orde. Okay. Het kan er mooi naast. Het is een duidelijk verhaal. Uh, goed verhaal, Marianne Stoppenburg en uh, Jan van Bon. En natuurlijk Saïd uh, Housaini. Dank jullie wel en veel succes met het uh, initiatief. We zijn benieuwd. We gaan uh, weer uh, naar het voetbal toe. De tweede helft: halve finale, Bayern München tegen Real Madrid. En die houtkamper, Frank Wielaard. 48e minuut. We zien alweer iemand hinken bij Bayern München. Nu is het uh, Thomas Muller. 1-1. Was de ruststand, dat staat er nog steeds. Bij Real Madrid is ook één keer gewisseld. Isco die kreeg als allereerste een trap van iedereen. Misschien heeft dat er wel mee te maken dat hij in de rust toch in de kleedkamer heeft moeten achterblijven. Voor hem is Marco Asensio in de ploeg gekomen. Nog weer een, nou, in ieder geval een half Nederlands tientje in deze halve finale. Want hij heet naast Asensio ook Willemsen van achteren. Maar goed, hij heeft natuurlijk voor de Spaanse nationale ploeg gekozen. Dus hij is Spanjaard. Maar we dichten hem graag aan onszelf toe. Real Madrid heeft de bal, heeft zijn uitdoelpunt te pakken. En als ze het nu een München maar moeilijk genoeg maken, dan zijn, gaan ze met een heerlijke uitgangspositie straks terug naar Madrid. Ja, wie gaat dan de tegenstander van of Liverpool of AS Roma worden? Ja, Liverpool heeft natuurlijk de beste papieren na die 5-2 van gisteren. Maar nu is het nog helemaal open. Overtreding voor een eindige fluitje van Jurk Kuipers. Die meteen gezeur aan zijn hoofd krijgt van de Kroaat. De uitstekende Kroaat Luka Modric. Die vond dat er niets aan de hand was. Maar goed, de vrije trappen is ondertussen genomen. Kimic heeft gepaast op Muller. Muller loopt weer goed. Brengt de bal naar de linkerkant. Richting Ribéry kan er niet bij. En dan wordt er overgenomen door Real Madrid via Casimiro. Die speelt de bal de diepte in. Maar daar kan helemaal niemand bij... Ook Carvajal niet en dus inworp voor Bayern snel genomen. Richting Games. Games krijgt die bal met wat moeite onder controle. Levert hem in bij Ribéry. 1-2'tje met hem, want hij krijgt hem weer terug. Gavi Martinez, die doorgaans toch als een soort schakelstation fungeert daar op het middenveld. Komt daar niet echt aan toe, want ook hij wordt voortdurend vastgezet. Zoals iedereen bij Bayern München voortdurend weinig tijd krijgt om op te bouwen. Dat leidt ook tot enorm veel balverlies. En tot een tot nu toe rommelige wedstrijd. Want dat was het in de eerste helft, voornamelijk rommelig. Het zag er niet heel erg vloeiend uit. Allemaal weinig vloeiende aanvallen. En die ene die echt vloeiend was, die zat er ook meteen in. En die paar andere, dat waren bijna allemaal gevolgen van standaard situaties. Nu een lange bal van achteruit. Oelrijf. Die probeert Ribery te bereiken. Dat lukt in tweede instantie. Ribery trekt naar binnen tussen drie Madrielen in. Eén tweetje met Lewandowski. De bal nu weer terugvraagt. Ribery gaat zelf. Levert dan uiteindelijk wel in bij Lewandowski. Maar brengt die bal zo ongeveer. Gavi Martinez met een voorzet richting het randje van het doelgebied. Weggewerkt door Sergio Ramos. Marcelo doet de rest. Maar die bal gaat vooral recht omhoog. Om weer uiteindelijk in Madrileens bezit te komen. Nee, dat is niet het geval. Uiteindelijk dan toch weer wel bij Bayern München. Achterin heel rustig bij Rafinha. Met uh, nu Lewandowski. Die Ribery vindt. En de Ribery gaat naar de achterlijn. Wordt gevraagd door Thomas Muller. Krijgt hij hem ook? Nee. In tweede instantie wel. En dan gaat de bal er net niet in. Omdat uh, Thomas Muller zijn voet niet tegen de bal krijgt. Schilde heel weinig. En dan een overtreding. Op die invaller Marco Asensio Willemsen. Zijn moeder heet Willemsen. En in Spanje krijg je naast je de naam van je vader ook de naam van je moeder mee. Vandaar het Willemsen. Uh, het was een grote kans. Bijna was het Thomas Müller die de bal binnen kon tikken. Er werd nog net aangeraakt door Vaardaan. Waardoor de bal opspringt. En uh, Thomas Müller de bal niet kan binnentikken. Tot ongeloof van uh, Joep Heinkes en... nee, 72 is hij al. De trainer van uh, Bayern München nog wel. Zijn uh, laatste seizoen weer. En dan uh, gaat hij uh, weer <laughs> ja, naar drie ja, Hij heeft al zo vaak gezet, ik stop ermee Goed, uh, Real Madrid heeft uh, balbezit staat. 1-1. En balbezit via de keeper, via Navas. In de 50 minuten onderweg. Die bal uh, in de richting van uh, Lucas Vazke. Maar uiteindelijk wint Rafinha het luchtduel als die bal via de grond weer omhoog gaat. En Rafinha dan de slimste is van de twee. Probeert Thiago Alcantara daar Varane te verschalken. En wordt er een stevige overtreding gemaakt op Varane. En uh, daar moet dan uiteindelijk Kuipers wel op ingrijpen. Dat doet hij ook. Hij geeft de vrije trap aan Real Madrid. Maar ik zie hem nog geen kaart trekken. Dus die blijft nog even achterwege. Sergio Ramos komt daar nu wel nadrukkelijk om vragen. Maar dat doen ze in Spanje sowieso graag. Zowel bij Real Madrid als bij Barcelona zie je bij iedere overtreding steeds maar weer vragen om kaarten. En uh, ik denk dat hij het ook nu achterwege laat. Of gaat hij Thiago toch een gele kaart geven? Ja, dat gaat hij doen. Want hij heeft hem al in handen. Hij gaat hem inderdaad geven. En is hij aan Thiago? Of nee, zeker aan... Ribéry. Ja, Ribéry is degene die hem krijgt. Thiago is degene die met Kuipers praat. En uh, dan is het inderdaad de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Toch vroeg in de tweede helft dan toch die gele kaart gegeven. Het was er wel eentje hoor. Ja. Maar hij heeft al een paar gele kaarten, als we dan flauw willen zijn, gemist. Het is 1-1 na 52 minuten tussen Bayern München en Real Madrid. Eén gele kaart gezien, nu voor Ribéry. Zometeen oh, zo meteen het vervolg van die halve finale dus in de Champions League. Het laatste uurtje langs de lijnen omstreken. Maar ook een ander bijzonder verhaal. Ja, dat fascinerende boek. Lot 33 is deze week gepresenteerd. Iemand heeft een bureau op zolder staan. Een lelijk bureau. En een hele lelijk bureau. Wat moet je ermee loodzwaar? Met je oud. Nou, ik ga het toch even laten zien aan iemand. En de rest. rest. Oh. Kitching, er zit geen tien in. Het. Deze week in De Pestribune. Jeroen Krabe. Hij maakte eerder tv-series over Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Nu duikt Krabbe in het leven van de Franse kunstenaar Paul Gauguin. Ik denk omdat hij zich zo op zijn gemak voelde...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 Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar thuisin.nl. NTO Radio 1